Aan de secretaris van de Commissie voor Volkscultuur. Ek. Ek wil mij veroorloven om die volgende schrijven aan u te richten. Te richt. Ek wil melding maken van die oprichting van een instituut voor Afrikaanse taal en cultuur. Dat zich bezig zal houden met die navorsing. oer die Afrikaanse en Diets. Dietse cultuur, Afrikaanse en Dietse cultuur. Ik wil u verzoek te overwegen om te komen tot samenwerking en skakeling. Samenwerking en skakeling met soortgelijke lichamen in ons stam. Samenwerking en skakeling met, soortgelijk, en skakeling met soortgelijke lichamen. Samenwerking en schakeling met soort gelijke lichamen in ons stamlanden. Met vriendelijke groeten uit Zuid-Afrika. Uit Zuid-Afrika. E, Ikip. kip, e. ikip kip. Samenwerking en schakeling. Bart en Jan, ik heb een brief gekregen uit Zuid-Afrika. Ik zou jullie die eens willen lezen. Samenwerking en skakeling met soortgelijke lichamen in ons stamlanden. Ja, ik heb hem gelezen. Wat moet ik antwoorden? Dat lijkt me moeilijk. Dat zou ik zo gauw niet weten. Maar ik moet iets antwoorden. Ja, wat is het probleem eigenlijk? Die man wil samenwerken en skakeling. Nou, dan skakelen we toch. Wat zal dat nou helemaal voorstellen? Voor die man heeft het een politieke betekenis. Oh. O. Vanuit die hoek. De vraag is alleen of jouw politieke overtuiging van invloed mag zijn op je zakelijk optreden als secretaris. Volgens mij mag dat niet. Ik denk dat je dat niet kunt scheiden. Voor die man is het ook niet gescheiden. Dat weet ik nog zo net niet. Daar schrijft hij niet over. Dat zou hij dan eerst moeten schrijven. Zou je het niet eens aan meneer Balk voorleggen? Die lijkt me heel zakelijk in deze kwesties. Ik zou er nog eens overdenken. Maar niet zo ja. Jaap, ik heb een brief gekregen die ons wel eens in de problemen zou kunnen brengen. Dat wil zeggen, het antwoord. Secretaris van de Commissie voor Volkscultuur en dergelijke rotzooi lees ik niet. Maar ik moet hem wel beantwoorden. En dan krijg jij er ook mee te maken. Hij is gericht aan de secretaris, niet aan de penningmeester. Ik heb een brief van het Instituut voor Afrikaanse Taal en Cultuur gehad. Oh? Ze willen samenwerking en schakeling. Ben je er zeker van dat die brief voor ons bedoeld is? Hij is gericht aan de commissie. Dat zie ik ook wel, maar ze vragen om nadere inlichtingen over onze vereniging. En we zijn geen vereniging. We zijn een wetenschappelijk bureau. Dat is een kleinigheid. Ik vind dat geen kleinigheid. Als ik jou was, zou ik hem doorsturen naar het Genootschap voor Volkscultuur. Dan krijg ik over twee maanden dezelfde brief met bureau in plaats van vereniging. Dat kun je dan wel weer zien. Ik vind dat niks, dat is uitstel van executie. Je moet het zelf maar weten. Aan de heer Kip. Geachte heer. In antwoord op uw schrijven van 13 juli, jongstleden, richt ik u het volgende. Samenwerking lijkt mij belangrijk, maar het onderzoek, zoals u zich dat voorstelt, heeft een politieke bijsmaak, zolang een deel van uw landgenoten op grond van hun afkomst door uw regering als ongelijkwaardig wordt beschouwd. Om die reden kan ik niet op uw verzoek ingaan. Ik ben uiteraard wel bereid bij voorkomende gelegenheden inlichtingen te verschaffen. Om u een indruk te geven van de werkzaamheden van ons bureau, sluit ik hierbij ons laatste jaarverslag bij. Ik zou niet weten wat ik daarop moest aanmerken. Ik vind het een goede brief. Moet ik hem ook nog aan kaartje Kater laten lezen? Nee, het is voldoende dat ik hem gezien heb. Maar ik zal hem wel aan Bart laten lezen. Ja, die brief van die Zuid-Afrikaan. Ja. Ik heb daar een antwoord op geschreven. En het lijkt me goed dat jij dat leest voor het deur uitgaat. Moet je zoiets niet met de commissie bespreken? Beerta vindt dat niet. Dan heb ik geen bezwaar. Als je moeilijkheden krijgt... Maar je krijgt geen moeilijkheden, want daarvoor is mijn invloed in de commissie te groot, maar als je moeilijkheden krijgt, dan sta ik achter je. Dat had ik niet anders verwacht, maar dan weet je dat in ieder geval. Ik heb lang niets van mij laten voor. maar jullie komen ook nooit bij mij. We zijn op elkaar uitgekeken. Oh, zak. Nee. Maar nou serieus. Ik meen het. Waarom komen jullie nooit meer eens bij mij? Ik ben serieus. Wat moeten een leraar en een wetenschappelijk ambtenaar dan nog tegen elkaar zeggen? We kunnen toch moeilijk over elkaars werk gaan zitten praten? Hm? Dat zie ik niet zo in. Nee. <laughs> ik heb het gewoon te druk. Door de week vreet ik me op en s'avonds en het weekend ben ik te moe om de deur nog uit te gaan. Is dat zo? Ja, dat is wel zo. Wat doe je dan allemaal? Eigenlijk niks. Het is meer dat ik er niet tegen kan om de hele dag tussen mensen te zijn. Ik denk gewoon dat ik een beetje gek ben. Horen jullie nog wel eens wat van Harriet? We krijgen af en toe een brief. Heel aardige brieven. Heel aardige brieven. We worden wel oud, hè? Als je dat vroeger voorspeld had... Ja, Paul, Hans, en Flap, hoogleraar, Hattie, lector, David en ik, wetenschappelijk ambtenaar. Alleen jij werkt nog altijd hard voor je doctoraal. Hoe gaat het daar nou mee? Ik ben bezig met een scriptie over Achterberg. Waarom? Dat is toch zinloos? Alles wat Klaas doet is toch zinloos? <laughs> nou, waarom doe je dat dan nog? Je kunt het toch niet? Nee. Hè? Nee. Maar ik heb van de inspecteur te horen gekregen dat als ik niet binnen een jaar mijn doctoraal doe, dat ik dan ontslagen word. Godverdomme. Waarom is dat dan? Als leraar ben je toch goed. Ik denk ook niet dat de soep zo heet gegeten wordt, maar het lijkt me beter dat ik in ieder geval mijn goede wil toon. Blijf je eigenlijk eten? Of zullen wij buiten de deur gaan eten? Nou, dat is ook wel lekker. Net zoals vroeger. Maar zullen we dan niet eerst hier een borrel drinken? Mm, oh. Jonas, je moet even van mijn schoot. Wil jij ook een borrel? liever een glaasje port als je dat hebt. Ik heb een conflict met Zuid-Afrika, dat zou je plezier doen. Ja, en wat is dat dan? We kregen een verzoek om samenwerking en schakeling van een Zuid-Afrikaans instituut dat zich bezighoudt met het onderzoek naar de Afrikaanse en Dietse cultuur. Het antwoord kan ik je wel laten lezen, want ik heb er een doorslag van. Oh, nou, graag. Wat zoek je? Die brief van Zuid-Afrika. Oh ja. Dat is een mooie brief. Nou praten we dus toch over het, het werk. Ja. En het gekke is dat toen ik die brief schreef voor het eerst even het gevoel dat het ook zin had. Brief ik, het volgens dat lijkt mij belangrijk. Voorzitter heeft een politieke bijsmaak Een deel van uw landgenoot op grond van hun afkomst door uw regering ongelijkwaardig wordt beschouwd. Dank je. Lier ik ook niet op uw verzoek ingaan. Ik weet niet of ik dat nou wel zo geschreven zou hebben. Waarom niet? Omdat je die mensen op deze manier in een isolement drijft. Maar het zijn toch zeker schoften? Ik weet niet of het schoften zijn. Er zullen wel schoften onder zijn, maar die heb je overal. De meesten zijn net zoals wij. Nee. Het, is de gekte, het is net alsof je in de oorlog met de Duitsers had samengewerkt... omdat er ook wel goede Duitsers zijn. Ja. Nou, ik vind niet dat je dat zo met elkaar mag vergelijken. Natuurlijk mag je dat met elkaar vergelijken. Stel je voor dat je dat niet met elkaar zou mogen vergelijken. Nee. Het is toch zeker schandelijk wat daar gebeurt? Je hebt dat boekje over apartheid toch wel gelezen? Anders moet je dat boekje maar eens lezen. Ja, dat ken ik. Ik vind alleen dat je niets oplost als je die mensen isoleert. Maar je isoleert ze juist als je samen naar de wortels van hun cultuur gaat zoeken. Dat ben ik en? dus niet met je eens. Ik denk dat je ze juist op die manier de betrekkelijkheid kunt doen inzien. Goeie hemel. En ik dacht nog wel dat jij dat zeker met me eens zijn. En ik vind ook dat je andere mensen niet zomaar mag veroordelen. Ik moet het even verwerken. Ik dacht dat je mij zo langzamerhand wel kende. Ja, dat dacht ik ook. je bent me elke keer weer te verrassen. Gaan jullie nog met vakantie? Ja. Waar naartoe? Nou, Alvegne. Hetzelfde we hebben we altijd naartoe gaan.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 En dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi, l'étranger, quand tu mourras, quand le grot mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au père éternel. Een brief van Balk. Die ga je nu toch nog niet lezen? Die komt net terug van vakantie. Jij hebt toch wel eerst de rommel opruimen? Ja, even. Maarten, je hebt nog niet eens de gordijnen dicht gedaan. Je hoeft nu toch al niet weer met dat bureau bezig te zijn? Beste Maarten, er is geduvel op hoog niveau ontstaan over de snauw die je aan de Zuid-Afrikaanse volkscultuuronderzoekers hebt gegeven. Maandag aanstaande moet ik op het matje bij het bestuur. Mocht je tijdig thuis zijn, en neem dan meteen contact met me op. Jaap. 7 oktober? Dat is dus al geweest. Er is gedonder over die brief aan Zuid-Afrika. <laughs> Wat kan mij dat nou schelen? Ik nou, ik liever eerst de dingen in orde te brengen. Ik hoef dan niet alles alleen te doen. Nee. Als je nu weer met dat bureau bezig bent. Ik ben niet met het bureau bezig. Ik was alleen benieuwd naar die brief. Wat is dat anders dan met het bureau bezig zijn? Ja, maar het interesseert me natuurlijk. Wat wil je dat ik doe? Erbij zijn als ik je wat vraag. En niet altijd met dat rotbureau bezig zijn. Zo. Laat me nu die brief maar eens zien. Maar dat is toch prachtig dat daar gedonder over is? Dat had je toch niet beter kunnen wensen? Ik vind het niet zo prachtig. Niet prachtig? Vind je het niet prachtig dat al die klootzakken die door de mand vallen? Dat is toch heerlijk? Laat ze maar kwaad zijn, dan kun jij ze eens precies vertellen waar het op staat. Ik wou dat mij het overkomen was. Ik zou wel weten wat ik zeggen moest. En, en zo'n balk die het in zijn broek doet van angst. Prachtig vind ik het. En wat doe je nou? Dat weet ik nog niet. Je neemt daar toch nog geen contact op, hè? Nou heb je nog vakantie. We moeten eerst nog naar moeder om Jonas te halen. Dat gesprek heeft nou toch een plaats gehad. Want moeder mag er niet te dupe van worden. Die heeft hier al die tijd naar uitgezien.